Pensioenfondsen met financiële problemen hoeven volgend jaar hun premies nog niet te verhogen. Minister Kamp en de Nederlandse Bank geven een aantal fondsen uitstel. Door de gedaalde koersen en lagere rente is de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen te laag. Ze moeten dan eigenlijk meer premie hebben, maar dat kost werknemers en werkgevers veel geld. Daarom mogen fondsen er langer over doen om hun financiële positie te verbeteren, zonder premieverhogingen. Door blikseminslag in een recreatiepark in het Gelderse Emst zijn tientallen vakantiehuisjes beschadigd. Niemand raakte gewond. Om 1 uur vanmiddag versloeg de bliksem in. Daarbij werd een hoofdgasleiding geraakt. Een gaslek was het gevolg. Ook sneuvelde veel ruiten en viel de stroom uit. Aan het eind van de middag is het recreatiepark weer vrijgegeven. Zeker vijf gezinnen die er vakantie vierden zijn opgevangen in een kantine op een camping in de buurt. De politie houdt alle 600 leden van de motorclubs Hells Angels en Dara in de gaten.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 alle kleine beetjes helpen als je dan toch wat, wat tools kan aanrijken om dan toch die prestaties nog beter te kunnen maken. Wat voor tools raakte, raakte jij dan aan? Want het is me niet helemaal helder. Trainingsmethode, ja. voeding, voeding en ontspanning met name. Oké, okay. ja.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 Ik heb de enige idee, uh, als je het in een percentage zou mogen noemen, zou dat 100% alle ziekten zijn die mensen heeft. Hoeveel percentage, welk deel ervan is, uh, laten we zeggen, psychosomatisch, want daar heb je het in te over. Daar uh, kan ik je niks over zeggen. Ik zou het echt niet weten. Geen idee? Nee, ik wil ook niet in die termen denken. Mm -hmm. Ik wil eigenlijk liever in energie denken. En ik kan een voorbeeld geven. Uh,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 voelen, wel of niet? Maar je zegt ook dat je een soort dialoog met zo'n knie aangaat. Ja. Hoe doe je dat? Uh, zoals ik het net aangaf. Dus ja, dat door je... pijn te voelen, maar dat is de nee, heel... Nee, niet door pijn te voelen, maar gewoon ja in, in, in dialoog gaan door te zeggen van nou, ik respecteer het signaal en zeg maar wat ik moet doen. Maar die dialoog, hoe doe je dan dialoog met een knie? Ja, voor jou is het misschien heel ja, simpel, voor jou is, maar ja, voor ons ja, dus niet. Hij nou, geeft geen antwoord, maar je bedoelt, hij geeft antwoord door, dat je, antwoord door, door een te pijn te van, geven of, of, of een pijnprikkel of, of niet. Ja, dus op het moment dat die pijnprikkel uh, reduceert, dan is dat er voor mij meer ruimte. Dus dat betekent dat ik uh, de mogelijkheid krijg om toch ja. te gaan werken. Okay, Oké, dus het enige wat de knie zegt is wel of geen pijn. Ja, in dit geval. Het vragen van jou. In dit geval wel oké. Ja, okay. nou, je vragen. We zijn eigenlijk ene en dezelfde. Ja, we gaan <laughs> even naar muziek. Je <laughs> mag uh, het eerste nummer aan de van de cd's die je hebt uh, meegenomen. Ja, um, even kijken. ja, misschien mag ja, ik vertel er ook mee op, even op, op, bij uh, Jamie Archer. Ja. En je vertel ook mee even bij waarom uh, je, ja. je hebt meegenomen um, hebt uh, kijk ja mijn, mijn oudste zoon die is al twee jaar uit huis. En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 would take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. There was nothing I couldn't do just to hear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 een hmm. prachtig verhaal eigenlijk. Ja. En toen toe ben je in de praktijk uh, begonnen met, uh, ja, met en toen, toen heb ik de, de eerste mensen behandeld op uh, steps. Dus ja, vroeger hadden we steplessen. Step en dan zet ik een paar van die steps tegen elkaar met een paar matjes erop. En daar behandel ik dan uh, de eerste mensen. En later heb ik ook. gewoon iets voorstellen. Van, ja. hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Ja, een step. een ja. step is een, uh, een, een, een trainingsvorm. Ja. En die kan je opstapelen. Uh -huh. En als je er twee of drie tegen elkaar aanschaat...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 Maar uh, dat gaat met, met uh, zijn er dopjes, hein, dat dopjes? Uh, ja, zijn dat kristallen? Het lijkt een beetje op een, uh, op een donut. Een donut, zo'n donut zit ik er bij me misschien. Ja, dat is misschien wel handig. Ik <lacht> kan, kan me daar niet iets. Als, uh, zou je het wel dus, even beschrijven, uh, Mario, wat ja, je ziet? is dus er zo, een eentje bijvoorbeeld. Nou, volgens mij is het net zo'n hele grote uh, schroef of moer. Uh, wat je ook bij de Lego ziet. Zo ja, ziet dat het, lijkt het een het beetje uit. Ja, toch? Tot, ja. Een goede beschrijving. Ja. ja. ja. ja. En dat, maar hier zit dus kristallen in. Ja, daar zitten kristallen in. En dokter Jouder was een van de uitvinders van een nylonkous. En hij heeft een, een drager ge gebruikt om die kristallen in te gieten, zeg maar. En dat is dus die, die kunststof waar het nu in zit. Want nou, het is heel licht. Ja. Die kristallen zijn over ja. het algemeen toch wel zwaar. Ja. Toch?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 above the haze, lights at the end of the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 En je bent, dat zei je toen net in de pauze van uh, toen de muziek was, maar ik ben toen een eigen praktijk begonnen en toen heb ik eigenlijk mijn fitnesscentrum uh, verkocht. Ja, dat, dat is, het... weet ik, twaalf jaar geleden? Uh, 1999 heb ik hem verkocht. Twaalf ja, jaar geleden. Ja. Kun je daar eens over vertellen? Ja. Uh, nou, op een gegeven moment kon ik niet echt mijn einde kwijt in het fitnesscentrum. Uh, ja, ik deed die opleidingen Ayurveda en andere vormen van energetische... Uh, behandelwijze Toen heb ik een uh, ruimte gehuurd Onder het Palace Hotel. Daar heb ik een aantal jaren gezeten Maar nu new wave zit. Ja, klopt Van Katty Ja, Katty die zwierf altijd in de rond En die vroeg van Als je ooit een keer weggaat, <laughs> Dus dat heb ik gedaan is ze nu gedaan dus Overigens Katty is uh, de gasten Van de volgende keer Over een maand En dan hebben we haar uh, cd-presentatie ja, Haar eerste de cd-presentatie Live in de uitzending Dus dat is een ja. hele mooie, uitz ja, een dan dan mooi. mooie Uitzending ja. Ja. Gaat verder en toen ben ik twee jaar in Amsterdam geweest. Dan heb ik daar ook mijn praktijk gehouden. Ik heb nog met iemand samen een bedrijf begonnen. En ik ben later weer uitgestapt. En toen ben ik weer terug naar Zandvoort gegaan. Want ja, er kwamen toen mensen naar mijn praktijk die ook uit Zandvoort kwamen. Dus ik dacht van nou misschien handig als we gewoon... In Zandvoort blijven. Dus toen heb ik een. Uh, hier nog steeds in Zandvoort? Ja ja, ja, ja. Ja, ik woon hier heerlijk. Het is hier echt te uh, genieten. Natuur en de natuur om je heen. Het ik is hier een, alles eigenlijk. Twee minuten ben je op het strand. Ja. Het is echt heerlijk. Duinen. Ja. Ja. Dus toen heb ik een uh, ruimte gehuurd in de Max Planckstraat. En daar ben ik verder gegaan met mijn praktijkruimte. En ja, ik kreeg veel mensen die over het algemeen bezig waren met hun ontwikkeling. En ik zag dat ze, uh, ja, toch in een bepaalde mate hun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 De, de, de, de, ja, echt de aandacht, de ja. persoonlijke aandacht. Eigenlijk. Ja, het is gewoon uh, vanaf dat ze binnenkomen tot ze weggaan is er gewoon alleen maar uh, één op één aandacht. En, en is daar een leeftijd uh, gebonden? Is dat? Ja. Van waren die vraag, Leeftijd Van Nou, uh, well, uh, ik, ik vind het toch grappig, nee, om, nou, ik denk, uh, uh, behandel je ook kinderen bijvoorbeeld, uh, okay. of uh, wat ouderen? Ja, dat is volgens mij. Een oudere dame van 87, die woont in het Palace Hotel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 Hij uh, heeft ook Nataraj opgericht en heeft daar heel veel uh, uh, van die Osho uh, uh, mm -hmm. groepen geleid. En, nou, van heel, echt een heel inspirerende man. En die komt dus met Michael Jackson en Earthsong. Oh. Dus dat is, eigenlijk dat is echt ja, heel, heel grappig. Heerlijk. Maar wij doen niet verder aan manipulatie van, ja die is al geweest. Nee, nee, nee jij hebt ja. deze Michael Jackson ook ja. uitgekozen. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal waarom jij Michael Jackson wil horen.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 Zo ongelooflijk mijn nummer en dat ze hem helemaal draaien. Michael Jackson met Earth Song. you ever stop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 Ja, omdat je zelf dat niet prettig voelt me vindt, nee. maar andere mensen vinden dat misschien wel prettig en die hebben daar weer goede energie uit, denk ik. Uh, nou ja, goed, als je heel graag dan die nieuwe laars of die nieuwe broek wil kopen, dan, dan, dat heb ik zelf ook, dan ben ik graag in die winkel, want dan voel ik me ook lekker, maar tussen regels door voel ik wel die energie. Ja, en voel je dan een verkeerde energie?